Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please rest in your seat, fellas. zaterdagavond zin. Be preparing to go on the world zaterdagavond de Euro Breakdown. Oh, dames en heren. Het is zo spannend. Het is allemaal zo geweldig. Maar we zijn er weer. Het is 4 over 7.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 we gaan het shownieuws erbij pakken. We gaan je moet het maar weten spelen. We hebben genoeg te doen de aankomende twee uur. En ik heb achter microfoon nummer twee zitten... Patrick van Boeringen. Van Boeringen. Die Deutsche hè? Ja. Die Deutsche hè? Die Deutsche Die Mannschaft. Lekker. En niet micro 3. Ja, ik ben weer terug. Mikkel. Mikkel. Mikkel van de Broek. Kijk, daar is hij hoor. Oh, We gaan straks even bijpraten, want er valt nog veel te vertellen ook over Revealed van vorige week.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 Ja, die was lang, hè? Uh, in beleving wel, ja. Ik ben daar meer uren wakker geweest dan dat ik geslapen heb. Dat, oh. dat, uh, dat, dat weet ik zeker. Ah, ja, daar okay, kan ik ook mee praten, hoor. Ja, dat, dat, <laughs> dat, dat, dat, dat, dat geloof ik ook wel, ja. Half acht. Uh, dat is een Waar zijn wij geweest, uh, vind ik wel? Oh? Ah, wij zijn naar de.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 Nee, dat, viel zich, uh, nee. dat, viel, dat viel best mee. Ik merkte pas in de auto dat door, door de warmte en het ik daardoor echt en door alcohol dat ik daardoor wel nog redelijk een redelijk, redelijk tikkie had gehad. Als okay. ik in de auto zat, dacht ik van oké, okay, als ik nu in slaap val, dan word ik zo kuthakken. <laughs> oh, dat was zo zuur. Maar dat geeft echt dat feest, dat was top. Nou, echt Leuk, kom. goed man. Ja, dat is echt uh, zeker voor Haarlem vatbaar. Dus dit, dit was uh, jullie uh, vorige weekend. Ja, even, even heel kort eigenlijk. Uh. Ja, dat was uh, radio, uh, auto.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 Ja, dat is een lekker avondje. Patrick, uh, dit weekend, uh, ja, vorige week het verschil ook wel handig. Hoe kun je dat samenvatten? Hoe, hoe was dat? Ja, alles wa, als wat langer geleden is dan een dag, dat vergeet ik. Dat, eh... Uh, uh, <laughs> ja, nee, dan... dit weekend, nou ja, ik was, woensdag was ik dan, uh, oké, okay, het is geen weekend, maar goed. Woensdag uh, was ik uh, ajax Chelsea. Uh, gisteren heb ik uh, vloertjes gelegd. En uh, vandaag uh, ging, was ik uit eten. Ik moet eigenlijk nog mijn met... toekje straks eten. En uh, dat was het eigenlijk. En morgen ga ik naar uh, De Classico. Oh, De Classico. Wat, wat, uh, de Classico. Ja, ik wou net zeggen. Oh, ik <tus> kan, kan wel zien dat je veel geslapen hebt. <gulus> ja. Ja, ja, dat, dat wordt wel, Want uh, dat is, hoe laat is dat? Kwart voor vijf. Kwart voor vijf. Ja. Nou, er is aan mij gevraagd of ik uh, nog uh, naar vier zou gaan om uh, daar te gaan kijken. Maar ja, Loes die moet werken. dus uh, ja, dat wordt je kan niet. Met ja, twee of je kleine... de, de kleintjes mee. Nee, dat ga ik niet. Ik ga ik niet, <lacht> nee, niet meenemen nemen naar de volgende dat doe ik niet. Willen jullie ook een biertje? Ja. ja, proost. Dat mag niet van papa. Maar <lacht> papa is zelf wel lam. Oh. <lacht> jeugdzorg, jeugdzorg. Ik breng papa naar huis. Ja. <lacht> ik bel de taxi wel. Ja, zij kan mijn telefoon ook wel volgens mij ontgrendelen. Nee, nee dat doet Loes doet, voor je dan. Uh, ja, ja. Maar ik denk dat, dat ik dan ook een, een kaartje in mijn zak gedeeld krijg... en dat ik dan de volgende dag wordt. Het is uit! We zijn klaar! Lootzak! <lacht> ja, dat, dat, dat, dat, dat denk ik wel, ja. Ik heb zelf vermoeden ervan. Maar... Ja, die, die stem herken ik niet. Nee, <lacht> nee maar... Nee? Ja. Hebben jullie voorspellingen voor morgen? Dat durf ik niet te zeggen. Mink wel? Nou ja, nee. <lacht> we moeten realistisch blijven. Ja. Uh, als het... Uh, na verwachting... gaat...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 wel gelijk. Ja. Dan had hij het nog echt had niet nog kunnen voordragen ook. Anders zou de uitzending zeker twee uur langer moeten duren, want uh, dat, dat had ik wel nodig met mijn uitspraak en het lezen. Nou, je, hebt wel, je, top. je hebt wel legendarische uitspraken. Ja, dat is mooi toch? En als het Engels wordt, dan oh, dat wordt het la, ja. laag. Geworden. Dat ja, heel is heel veel nieuw begin, ik, ik heb je uh, niet helemaal gevocht. Nee, dat is ook. Dan, dan hou ik me gewoon mijn mond even dicht. <laughs> dan hebben wij uh, <laughs> ook wel, wel eens een momentje dat we denken van ja, hm. nou, als je, nee. je kan gewoon beter niks zeggen.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 moet je een concertverbod krijgen. Ja, ik vind van wel. Ja, nee, echt, ik vind van wel. Ik vind dat vind ik echt een in, in de zakken, man. Ja, helemaal je... niet. Gewoon inzielen. Ja. <laughs> Gewoon inzielen of er afhakken en dan deze vinger. Daarmee ja, dat vind ik En dan op Craigslist verkopen, weet je? Ja. ja, dat gaat, gaat ja. al goud, jongen. Ik denk dat je klaar bent met het werk. Ja, je moet dat filmpje zien. Dat is even. Uh, ja, het, het filmpje Bizar. is terug te zien... onder andere op de Telegraaf... waar je dus ook dit, dit, ja, dit, dit ook kan, kan terugvinden. Oh. Ja, de beelden staan ook op Twitter. Ze zijn op Telegraaf te vinden... maar ze staan ook op Twitter. Nick Jonas, fan. En dat is volgens mij het Nick J. Daily...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 Trouwde met Priyanka Chopra. Zo, die komt ook niet uit Nederland. Hij heeft zelf ook nog niet gereageerd. op het incident. op de op, op, ja, ontstaande ophef. Maar ik heb aan de ene kant heb wel zoiets van. ze kan daar wel op reageren. maar. ja, wat voor verschil gaat dat maken? Je weet in principe. aandacht. Je aandacht. Weet, dit, dit weet je als je, als je met, met, zo iemand, met, met zo iemand gaat. die zo mateloos pop. dit kan gebeuren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 Maar ik vind het dan. Een... Ja, het was wel erg smal. Ja, nee, ik vind het, het, ik vind het dan een slecht podium. En een slecht, vind ik vind het gewoon slecht dat de beveiliging hier eh, niet iets voor heeft. In ieder geval, de mogelijkheid voor heeft gekregen. Nee, maar goed. Ach, maar ja. Hey, dan ja. een ongewone samenwerking. Er zijn er natuurlijk flink wat in, in de, ja, de muziekgeschiedenis. Maar Coldplay die brengt dus een single uit samen met de Coldplay heeft donderdagavond alvast de eerste twee singles... van hun aankomende dubbelalbum Everyday Life uitgebracht. En op het nieuwe nummer uh, Arabesque... als ik het goed zeg, Arabesque... wordt uh, de band uh, vergezeld door niemand minder... dan de Belgische artiest Stromij. Um, ook, uh, uh, ook op het tweede kerstversliedje krijgt Coldplay hulp. Ja, Dat is fijn als iemand dan met die pagina gaat scrollen... en nou, dan bespreek je je nog wel eens. Daar uh, doet de Nigeriaanse saxofonist Femi uh, Kuti...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 ik met die pagina echt. Ja, maar dat moest. Anders kon je niet doorlezen. Nee, dat weet ik. Maar op een gegeven moment verschuift hij af en toe. En dan, dan ben je net als focus op een ja, woord. Nee, ik kan oplezen. Ja, ja, 50% zicht <laughs> Echt.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 Exotic dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. Oh, not another world just la la la the it's all around the it goes around the world it's all around the it's all around the world it's all around the world around the world it's la it's all around the world it's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 I don't need my drugs, we could be more Nu eerst het NOS-nieuws van...